Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Illegaal verblijven in... is het eens geworden over een voorstel daartoe van minister Leers. Illegalen kunnen een boete krijgen en worden in bewaring gesteld om meteen daarna te worden uitgezet. Het kabinet heeft voor een boete gekozen en niet voor gevangenisstraf... omdat een celstraf zou betekenen dat de illegaal in Nederland blijft. En je wilt hem juist wegsturen, zegt Leers. Door van illegaliteit een overtreding te maken en geen misdrijf... worden mensen die illegalen helpen niet strafbaar. Om die mensen medeplichtig te maken zou niet goed zijn, vindt het kabinet... Ook minderjarige illegalen worden niet strafbaar. Een vrouw van 22 is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot zes jaar cel voor haar betrokkenheid bij de dood van het dochtertje van haar vriendin. Volgens de rechtbank heeft ze het meisje zo hard geslagen dat hij met haar hoofd op de grond sloeg en overleed. Volgens de rechter is het onwaarschijnlijk dat ze de bedoeling had het kind te doden. De moeder van het meisje is volgens de rechter niet direct betrokken bij de dood van haar kind, maar is wel schuldig aan mishandeling. Ze is daarvoor veroordeeld tot een celstraf van 89 dagen die gelijk staat aan het voorarrest. Op het Tahrirplein in Cairo protesteren tienduizenden mensen tegen het militaire regime. Ze vinden dat de beloofde hervormingen te langzaam gaan. Vijf maanden geleden werd president Mubarak na een revolutie van 18 dagen verdreven. De demonstranten willen dat Mubarak en zijn toenmalige ministers snel een openbaar proces krijgen. Verder eisen ze dat politieagenten die betrokken waren bij het doden van demonstranten worden vervolgd. Tot nog toe is er maar één agent veroordeeld. Eerder deze week werden zeven agenten op borgtocht vrijgelaten. Dat leidde tot onrust in de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 In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Laren 5 en bij Inbrugge 6 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterbouw de Rijndijk 7 en de A10 West naar Zaanstad 6 kilometer voor de Koentunnel. A13 naar Rotterdam tussen Ippenburg en Delft 4 en de A20 naar Gouda voor het plein 3. A27 bij Utrecht richting Almere tussen Knoppen Weert en Beeldhoven 4 kilometer en vanuit Utrecht naar Breda over diezelfde A27 voor de brug bij Gorkum.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 Vrijdagmiddag en je radio staat op CFM. Leuk dat je er weer bij bent. The Euro Breakdown. Iedere vrijdag hier op CFM Zandvoort. Aftellen naar je weekend en aftellen naar de nummer 1 van Europa. Met alles al in de 21ste jaargang. Aflevering 27. Vandaag de 8 juli van 2011. Alweer de laatste vrijdag van deze week. Deze week 21 stijgers. Geen enkele zitten blijven. dalers en twee nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook twee platen uit de lijst moeten natuurlijk. Nicole Searchinger, Don't Hold Your Bread na 14 weken. En Beyoncé, Run The World Girls al na 10 weken verdwenen. Een goede week voor Mami, Nicole Scherzinger, Coconut Tree, Simple Plan, Natasha Beddingfield, Jetlag. En David Guetta, Tyrus, Luda The Little Bad Girl. Alle drie de platen horen namelijk bij de snelste stijgers. En die gaan 8 plaatsen omhoog. Verlies is er voor Sweat, voor Snoop Dogg en David Guetta 10 plaatsen in totali. En Jennifer Lopez, Pitbull staan met 18 weken alweer het langs genoteerd. Misschien is boeken de 8 juli 1992 in uh, Uithoorn ontploegd door een uh, verkeerd linksel, een ketel van de teerfabriek Sindhu. Drie brandweermensen overlijden en elf mensen raken daar gewond. In 2006 in Amsterdam Arena vindt voor de vijfde keer het Nederlandse dance event plaats, Sensation Black. En een jaar later is het Roger Federer die voor de vijfde keer op rij het toernooi van Wimbledon op zijn naam schrijft. En dat alles doet hij door de Rafael Nadal te verslaan in de finale. Terug naar vandaag, terug naar het nummer 21 op vrijdag, ik op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. That nobody knows where the rivers flow And I call it home Als we de weersverwachtingen uh, een beetje mogen geloven... ...gaan we ook een weekend tegemoet met een pakket uh, full of sunshine. Nou, Thaisa Benningfield, die uh, zingt er al over. En na zesde week uh, gaat ze weer een stukje verder omhoog in de lijst van Europa. Vorige week nog terug te vinden op 22, deze week naar de nummer 19. En voor Katy Perry, last Friday night, thank God it's Friday. En na vijfde week gaat ze omhoog van 25 naar 21 nummer 18 in de handen van de Swedish House Mafia Save the World. En zeven in de week weer twee plaatsen omhoog. Francisco. We're playing songs of life, like it's 69. We sing and dance under the skies. The stars shine so bright, over the city tonight. We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay. FM zon Jason Jules de rouleau Zo is de officieelheid geboren trouwens in Florida. En wij kennen hem beter gewoon als Jason de Rouleau. En de single Don't Wanna Go Home. In de zesde week omhoog van 16 naar 15. Op nummer 30 Alex Cardino. Samen met Kelly Rowland. In de zevende week gaat What a Feeling omhoog van 15 naar de nummer 13. I know op jouw Zonvox Radio 1983. Onderweg na je weekend. Ik hoop dat je een uh, redelijk vrij weekend hebt. Dat je lekker kan gaan genieten van het uh, mooie weer. Wordt het mooi weer dan? ZFN, Westkust, weerbericht. Daar ga ik je allemaal vertellen. Hè. Vandaag zijn de periodes met zon, maar ook wel wat wolkenvelden. En zeker vanmiddag kan er tot wat buien komen. Deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met nog wat onweer. Alles vandaag een temperatuur van een aangename 21 graden. Vanavond en de komende nacht is er dan weer wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. De kans op onweer die neemt wel af vanavond. En de wind waait meest matig uit zuid tot zuidwesten. De temperatuur daalt naar een graadje of 15. Morgen beginnen we de dag weer met wolkenvelden. Hier en daar een klein buitje, maar die buien trekken langzaam aan weg. En morgenmiddag schijnt de zon dan weer flink. Het blijft droog en met een uh, ja, matig aan zee wat krachtige zuidwestelijke wind. Die zorgt ervoor dat de temperatuur zo'n 21 graden wordt. Zaterdagavond zondagnacht is het dan vrij helder en blijft het weer droog. De zuidwestelijke wind die zorgt voor een temperatuur zo'n beetje rond de 13 graden. Zondag prachtig zon weer, veel zonneschijn, het blijft droog en waait de meest matige west tot zuidwestelijke wind. De temperatuur zondag stijgt naar een zeer aangename 22 graden. We gaan dus een weekend met veel zonneschijn tegemoet. Daar heb ik nog één waarschuwing voor je? Althans hij staat hier nog op het scherm. Een radar in Harlem en wel op de Rijksstraatweg. En ook van dat uh, Masmanplein, daar wordt je snelheid in de gaten gehouden. Dus kijk uit dat je daar uh, niet te hard rijdt. Het ritme van mijn vaste hand voor, hand voor, hand voor, hand voor, hand voor, hand voor, de jingle uh, Jetlag, die staat nu negen weken in de lijst. Hij gaat omhoog van 19 naar uh, 10 nummer 11. The Jedi Simple Plan en Natasha Benningfield en Jetlag. Deze week op nummer 20, Scouting for Girls Don't Want to Leave You. In de 11e week zakken ze van 40 naar 40. naar nee, 14 naar nummer 20. <laughs> Natasha Benningfield en de pocket Full of Sunshine in de 6e week omhoog van 22 naar 19. Van 20 naar 18 de Swedish House Mafia Save the World. En De baseballs en de candy shops zakken langzaamaan weg in de 9e week van 9 naar 17. Pascada, San Francisco in de zevende week omhoog, van 18 naar 16. En zes weken in de lijst, Jason Rulo, Don't Wanna Go Home. En één plekje verder naar 16, vorige week 15, deze week. Chris Brown, Benny Manassi, The Beautiful People in de twaalfde week zakken van 12 naar 14. Alex Cardino, Kelly Rowland en What A Feeling. In de zevende week gaan ze omhoog en wel van 15 naar 13. Vorige week nog 13, deze week 12, De Neon Trees, 1983. En simpel Plan, Natasja veel hoorde je hier met Jetlag. De negende week omhoog van 19 naar een nummer 11. Nummer 10 in handen van bel. Someone Like You. 13 weken staat ze in de lijst en ze zak van 8 naar nummer 10. Dan staan we er nog een hele hoop over. Komen we dan bij Gavin DeGraw. En Gavin de DeGraw doet het wel weer goed, hoor. Vorige week nog op 7. Deze week één plek hoger naar nummer 6. In de zevende week is dit zijn single, Nat Over You. is understood And I realize If you ask Op jouw zandvoorzitter Radio. De zing nat overview gaat omhoog van 7 naar nummer 6. We gaan de top 5 doen met de nummer 4 van vorige week in handen van Lady Gaga. Even nog goed afstemmen hoe of wat en dan komen ze dus wel. In Oostenrijk zakken ze van 4 naar 5. 5 uur steeds dichterbij. Dat betekent dat we even stoppen met Lady Gaga en die Age of Glory. Want het zou zonde zijn als we de nummer 1 moeten afbreken. We gaan verder met de nummer 4. In handen van her Coldplay. Every chair drop is a waterfall. Staat nu 5 weken in de lijst. En gaat hem hoog van 10 naar nummer 4. Zometeen op 3. Mohambi, Nicole Searching en hun coconut tree. I shut the world outside until the lights go In hun zesde week Mohammed Nicol Searching en de Coconut Tree. Nog twee platen te gaan en zoals gezegd geen zittenblijvers deze week. Maar de nummer 1 en 2 ruilen gewoon hun positie om. Rihanna na één week bovenaan te hebben gestaan, zakt ze alweer naar beneden. California King Bed in de negende week, de nummer 2 van Europa. Just to just knows to know. Pong to pong. We were always just that close.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 California King Bad Vorige week nog de beste van Europa Deze neemtje genoeg met de uh, nummer 2 En de nummer 2 van vorige week Is nu de beste van Europa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 You might not get to my room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 Cause baby, I'ma make you feel so good Tonight, cause we might not get tomorrow Tonight, I will not love you Naio, Everjack en Nia. Give me everything tonight. In de tiende week hebben ze eigenlijk de positie die ze altijd graag willen hebben. Helemaal bovenaan de lijst van Europa. Daarachter Rihanna, haar California Kingbet zakt van 1 naar 2. van 11 naar 3 Mohammed, Nicole, Searching en de Coconut 3. Coalplay, Everjack, Rapper. Ze worden Waterfall deze week van 10 naar 4. Kun je naar nou de lijst nalezen? Hij staat op internet hoor. www.cfmzandvoort.nl Even kijken bij de vrijdag, de New Breakdown. En dan zie je gewoon de hele lijst nog een keer staan. Kun je alles rustig nalezen. Volgende week weer een hele nieuwe lijst. Tot dan en veel plezier met je weekend in. Is that it? Yes, it's over. How you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.